Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Doden bij treinongeluk New York. Betogers bestormen stadhuis Kiev. Een schouwburg van architect Niemeyer afgebrand. In New York is een passagierstrein ontspoord. Volgens de lokale autoriteiten zijn er bij vier of vijf doden gevallen. Er zouden er tegen de zeventig gewonden zijn...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 Oekraïnse nationalisten hebben een deel van een stadhuis in Kiev bezet. Ze zijn boos over het besluit van de regering van president Janukovic om het samenwerkingsverdrag met de Europese Unie niet te tekenen. Volgens een verslaggever van de BBC... zijn de demonstranten het stadhuis binnengedrongen door ruiten in te gooien. Ze zongen een nationalistisch lied... en hebben de Oekraïnse vlag uit een raam gehangen. De demonstranten eisen het vertrek van de regering en nieuwe verkiezingen. Ze vinden dat Janukovic zich onder druk laat zetten van Rusland... om te voorkomen dat de banden tussen Oekraïne en de EU nauwer worden. Politieagenten verzamelen zich buiten het stadhuis... en bereiden acties voor om de demonstranten uit het gebouw te halen.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 De VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Zelstra, vindt het een slechte zaak... dat Nederland zijn triple-E-status is kwijtgeraakt. En zei in het tv-programma Buitenhof dat we daar niet te laconiek over moeten doen. Zelstra reageerde op de verlaging van de kredietstatus van Nederland... door kredietbeoordelaar Stenert en Poors van triple-E naar AA+. Minister Dijsselbloem benadrukte vrijdag... dat Nederland een van de meest kredietwaardige landen ter wereld blijft... en dat de verlaging geen gevolgen heeft voor de rente... die Nederland over zijn schulden betaalt. Zijlstra zegt dat hij het S&P-besluit beschouwt als een aanmoediging... om het beleid af te maken dat het kabinet heeft ingezet. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen van PSV. In de Kuip kwam PSV in de eerste helpe voorsprong... door een doelpunt van Maher. Vlak voor rust maakte Boetius de gelijkmaker... In de tweede helft scoorde Pelle twee maal en kwamen de Rotterdammers niet meer in de problemen. Vitesse won in eigen huis met 3-0 van Kambuur. En daarmee behouden de Arnhemmers de koppositie. Ajax versloeg eerder op de middag Ado. In Den Haag werd het 4-0. En in tegen AZ is om half vijf begonnen. Hier en daar vanavond wat regen, het is een graad of zeven. Morgen wat meer zon en droog, dinsdag dan weer bewolkt, maar ook meest droog. Vanaf woensdag kan het weer wat neerslag vallen, het wordt dan geleidelijk kouder ook. In de nachten kan het licht vriezen en overdag wordt het dan drie tot zeven graden. AMB, verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiderslot, 2 kilometer. Verder eentje op de N44 van Wassenaar naar Den Haag... bij Wassenaar-Kerkenhout, 3 kilometer. En op de rondweg van Arnhem file, dat is de N325... van Nijmegen naar Knoopunt Velperbroek... bij Westervoort 3 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Redmond O'Hellen in het spoor van twee vrouwelijke Nederlandse ontdekkingsreizigers. De schatrijke moeder en dochter Tinne die de woestijn introkken met 102 kamelen, ijzeren ledikanten, schilderijen en tafellakers van Damast. Vanavond in O'Hellens Helden. Haagse dames in Afrika. 10 voor half 9. VPRO. Nederland 2. Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste automarktplaats van Nederland. Autoscout 24. Hier is alles auto. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook klassieke klanken in de koude wintermaanden. Warm jezelf op. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Welkom terug, NEC AZ, Frank Wielaert. 36 minuten onderweg en na de 1-1 zijn de kansen toch weer voor NEC. Alleen als je een kans krijgt, Rex en Jahan Baks moet hij wel tussen de palen. Rex schoot over 1 tegen 1 ten opzichte van Esteban. En Jahan Baks schoot de bal voorlangs. Kortom, het uh, kan nog alle kanten op. Dat heb je met 1-1 na 36 minuten. Ed van der Bent keek naar jumping indoor Maastricht. Het hela liep helaas af tijdens het nieuws. Ed, wie is het geworden? Een prachtig, prachtig slot. Want Simon de Lestre, de Fransman... deed een hele goede poging met zijn paard. Echt een hele coole ruiter. Maar was niet snel genoeg. Ruim een seconde langzamer dan Michael van der Vleuten. En toen de laatste rit. Gert-Jan Brugink met de primval déjà vu. Werd het een déjà vu? Helaas niet. Hij kon het toch niet niet halen die tijd van Michael van der Vleuten. En hij beëindigde met 38 seconden, 58 honderdste. En voor Michael van der Vleuten eigenlijk wel een bijzonder voortuidelijke dag. Niet alleen de overwinning met dit paard Safir B. Maar ook zijn paard Verdi, waarmee hij lid was van het zilveren team van Londen bij de Spelen. En bij het afgelopen EK in Denemarken. Dat paard dat in eigendom is van onder meer zijn vader. Dat is vandaag middels een handtekening vastgelegd door de stichting Nederlandse Olympiadepaard. En dat zal er zo'n 20.000, 30 30.000 euro zal er dan vloeien naar de eigenaren om de vaste kosten van die paarden... om daarin te ondersteunen, zodat die paarden niet worden verkocht. En dat dan in ieder geval tot en met de Wereldruimte spelen... van volgend jaar in Normandië. Hopelijk is er dan ook weer een jumping-in om Maastricht. Weer een mooie herstart hier in 2013, op naar 2014. PSV verloor vandaag van Feyenoord met 3-1. Het zijn moeilijke tijden voor Philip Cocu. Joep Schreuder praat na met de coach van PSV. Uh, Philip, je wilde reactie na een aantal nederlagen. Heb je die gezien? Ja, die heb ik zeker gezien, ja. Ja, eerste helft, denk ik vooral. Ja, ik heb in ieder geval gezien in de belewende strijd van, uh, van alle spelers, het hele team. Uh, neem niet weg dat we het eerste team een kwartiertje wel moeilijk hadden, maar dat hadden we, dat hadden we verwacht. Omdat uh, het was voor ons voorin ook een beetje zoeken. En Feyenoord ging natuurlijk uh, ja, volop uh, op de aanval spelen. Dat hadden we ook verwacht. Maar er kwamen we goed heen. En toen kwamen we steeds beter in het spel. <coughs> en dan maakten we een uitstekende goal. We hadden zelfs nog kans op, uh, op, op 2-0. Uh, en uh, ja, het was gewoon pijnlijk voor ons. Een fout dat wij ja. vanuit een vrije trap voor... Uh, in de laatste minuut uh, de gelijkmaker uh, tegenkrijgen. En, en nou, dat moeten we onszelf uh, aanrekenen. En, uh, anders ga je toch anders de rust in met een of voorsprong. Over die rust dan maar meteen gesproken. Want je vertelt het verhaal inderdaad. De controleurschaars Schaars in Hiljemark deed het allemaal goed. Beweging voorin. Dan raakt het wat oververhit in de rust... Uh, Bruma is boos. Uh, het gaat over Joris Matthijsen. Wat heb je daarvan in de rust meegekregen? Nou, eigenlijk niks. Nee, echt uh, niks. Het idee uh, dat ze opgefokt zijn... en opgefokt over een beslissing in het veld... of ruzies ruzie zonderling. Ja, maar dat is makkelijk oordelen, want ik weet niet wat er... op de trap is er misschien iets, iets gezegd of... Uh, daar zou ik dan niet over kunnen oordelen. Tegen het tijd dat ik, ik er boven gekomen... was iedereen uh, eigenlijk aan de kleekamer. Dus... Ik denk dat er een goede scherpte in onze ploeg zat vandaag. Dat hebben we kunnen zien. Uh, uh, we hebben echt gestreden voor, uh, voor het resultaat. En ja, Dan vind ik het gewoon heel erg uh, vervelend... dat uh, ja, de scheidsrechter ja. een bepalende rol speelt in de tweede helft. Heb je de strafschoppen teruggezien? Ja, nou, dat zijn geen strafschoppen. Vind, dat is mijn persoonlijke mening. En ik ben ook bij de bijeenkomst geweest van de scheidsrechters... over wat rood, geel of geen gele kaart is. En nou. vasthouden dan? Nou, Dat is wel contact. Maar niet ieder contact hoeft een, een strafschop te zijn, hè? Zie je aanknopingspunten? Ik hoop het wel. En waarschijnlijk wel. In een, in een moeilijke fase, Filip. Het, ja. het is, het is, je moet wel een keer winnen. Nou, absoluut. Uh, daar heb ik helemaal gelijk. Uh, in ieder geval wat ik vandaag wel gezien heb... is uh, echt een beleving uh, die... Uh, ja, als die zaterdag ook op de mat wordt gelegd... Dan, uh, dan is de kans op een goed resultaat eerder aanwezig... dan als je 75% brengt. En nu heeft uh, het hele team het gebracht... Nou, We hebben geen midweekse week. Dus uh, we kunnen nu ons goed voorbereiden naar zaterdag toe. En dan moet het thuis gebeuren. Aldus Philip Cocu. Van wie je nooit echt hoort in welke emotie die zit. En wat voor indruk maakt hij op je? Vlak. Ja, um, maar dat is vrij normaal. Ook als hij gewonnen heeft. Ja. Maar wat ik al zei daar straks. Uh, hij werd boos. En het kwam niet overtuigend over. Ik vraag me af hoe een man met zo'n evenwichtig karakter... Uh, zijn spelers kan raken. Want... Geloof me, Guus Hiddink en Dick Advocaat kunnen woedend worden. Het zijn ook evenwichtige trainers, vooral Hiddink dan. En ik vraag me af of hij de spelers wel kan raken. En ja, de vraag werd niet gesteld. Maar ik ben toch erg nieuwsgierig wat hij tegen Bruma zal zeggen. Want het kan niet waar zijn dat je binnen vier dagen... twee keer uit het veld wordt gestuurd... betrokken bent bij een opstootje in de catacombe. en eigenlijk nog een keer rood had moeten hebben. Ja, ik, ik maak me daar grote, maar, grote zorgen. Als je het positief bekijkt, dan zou je kunnen zeggen... Rustig blijven in dit soort omstandigheden is een groot goed. En dat doet hij. Ja, ik hoop ook dat hij daar de, de tijd voor krijgt. En uh, laat hij nou een aanvulling krijgen in de, in de technische staf. Een man met 30 jaar ervaring Ala Spijkerman erbij. Die kan de tijd misschien nog wel keren. Die kan hem uh, ondersteunen. Want deze twee andere jongens zijn lichtgewichten. En dat is Filip Cocu ook. Dat is een rookie, dat is een beginneling. Ja, en ik vraag me wel eens af. Is zijn hekel aan verliezen groot genoeg? <laughs> nou, geloof maar wel hoor. Dat is echt een topsporter in eerste klas. Nou, als, als voetballer was, de grote winnaar, dat zeker. Ja, nou ja, kijk, sommige jongens kunnen de vertaalslag niet maken uh, van uh, voetballer naar trainer. Hè. Ik denk wel eens een hoop voetballers weten. Die zijn miljonair. Die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Ik denk wel eens ook nu bij Ruud van Nisseroy, hè, Ook zo'n jongen met een evenwichtig karakter. Die gaat misschien straks ook uh, trainen. Maar zijn ze er wel echt voor in de wieg gelegd? Dat weet ik niet. Bij, bij Frank de Boer weten we... ja, dat is dat nou, zelfkennis al... ook een groot goed. Hè? Dennis Bergkamp bijvoorbeeld. Een van de grootste voetballers ooit van ons land. Mm -hmm. Die wil geen hoofdcoach worden. Dat zegt nee. hij hardop. Nee, nou, dat lijkt me ook goed. Want die zit uh, vaak als een... Uh, Doodvogeltje op de bank. En dat is ook zo'n goed goede want... assistent. Ja, dat, dat kan misschien wel. Uh, je moet ook je karakter niet verlogenen. En da dat is nu de moeilijkheid bij Philip uh, Cocu. Hij mist het temperament, lijkt het wel. En uh, waar hij het probeerde deze week... daar ging hij eigenlijk nat. Dat was, die boosheid was niet goed. En je ziet ook dat de boosheid heeft niet gewerkt. Hij was tevreden over deze wedstrijd. Ja, daar snap ik niks van. We hadden wel makkelijk praten. Gaan wij nu mee met de waan van de dag eigenlijk? Want begin van dit seizoen stonden nee, wij want toch al te ik... klappen... voor dat prachtige spel van het jonge PSV. Als ik meeging in de waan van de dag... zou ik zeggen, ze moeten hem ontslaan. En dat moeten ze, ze zeker niet doen. Maar het is wel duidelijk dat er... Uh, ja, wat nuances anders moeten worden aangebracht. Want anders kon het wel fout gaan. Het zou zonde zijn als Philip Cocu verloren gaat. De man heeft een uh, onmetelijke voetbalkennis. Goed, we vergeten bijna dat er nog meer is gevoetbald. Vitesse Kambuur, dat was uh, 3-0, Rusland 1-0. doelpunten van uh, Venovic, Leerdam en Chanturia. Uh, Jeroen Elshoff praat na met de maker van de 2-0, Kelvin Leerdam. Ik wil nu toch wel een keer weten wat je geheim is. Vijf doelpunten. Dat is uh, op dit moment als verdediger al heel veel. Ja, het is heel veel. En ik ben met allemaal even blij. En, uh, ze zijn niet allemaal even mooi, maar ze tellen. En, uh, ik ben hartstikke blij. mee. geheim heb ik niet. Ik doe gewoon mijn best. En de ballen komen voor en Je moet gewoon zorgen dat je goed staat. En uh, ja, nu stond ik vijf keer goed. En, ja. Maar je moet jezelf toch ook wel eens uh, verbazen over dat die, dat, dat iedere keer lukt? Nee, ik verbaas mezelf niet. Want ik uh, kan vrij goed koppen en Ik uh, ben altijd in beweging. En de jeugd heb ik ook best wel vaak gescoord. Dus ja, bij Feyenoord niet zo vaak, maar... Ik weet wel dat ik het kan en uh, ja, in dit seizoen komt het uh, eindelijk, uh, eindelijk uit. Ja, want uh, je merkt ook steeds meer dat de ogen, uh, als je mee naar voren gaat... meer en meer op je gericht zijn hè, uh, van de tegenstander. Ja, daar, daar, daar moet ik me maar, uh, maar rekening mee houden. En, uh, ja, ik word de laatste tijd veel meer vastgehouden, veel meer getrokken. Ja. Ze, ze staan veel korter, dus uh, ja, ik moet daar rekening mee houden. Maar tot nu toe... Ja. Tot nu ga ik er goed mee om. En uh, we hebben genoeg andere koppers die, uh, of andere spelers die goals kunnen maken. En uh, ja, als ze op mij focussen, ja, dan komt wel vrij of, uh, of Gorham of Jan. En zo doen we het. En als die weer scoren, ja, dan kom ik weer vrij. Dus uh, ja, elke week uh, doe ik gewoon mijn best voor de goal. En uh, ja, nu heb ik er vijf. En uh, hopelijk uh, volgen we er uh, Even naar de wedstrijd. Um, groot verschil tussen de eerste en de tweede helft vond ik. Want uh, ik weet niet of je het met me eens bent. Maar ik vond je het vrij slap aan de wedstrijd beginnen eigenlijk. Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. Het is niet dat we... Dat we heel slap aan de wedstrijd hebben begonnen. G uh, Kambi was gewoon wat feller. Uh, wij lieten ons uh, ja, eigenlijk afdroeven elk duel. En, uh, we mogen blij zijn dat we in de eerste helft de 1-0 maken. Want uh, anders wordt het nog vrij lastig. En, uh, ja, de complimenten waren gewoon voor Kambi de eerste helft. Zij waren gewoon veel beter. En, uh, ja, de tweede helft hebben we het wel opgepakt. En, uh, met heel veel, strijd, uh, heel veel strijd hebben we toch genoeg kansen gecreëerd En uiteindelijk win je 3-0. Dus daar mag je wel blij zijn. Zij Kelvin Leerdam van koploper Vitesse. NEC tegen AZ slotfase eerste helft. Frank. Extra tijd zitten we in. 1-1 is het. Het is een open wedstrijd, zeker qua kansen. Goedmondson had er nog een aardige kopbal, maar een goede redding van Jonssen. Aan de andere kant een schietkans voor Jahan. Baks Vermeil is ook alweer een keer in de strafschop geweest van AZ met veel dreiging. Nu wordt daar een bal weggewerkt achterin door Overtoom, maar niet goed genoeg. NEC blijft in balbezit. Dat doen ze onder andere via Hans Mulder. Even de bal terugleggen in de richting van Van Eijden. Dan doorvoetballen via Palsson. Palsson doet dat slordig. dus kan AZ overnemen op het middenveld via Berens, die is de bal onmiddellijk ook weer kwijt. Want wat NEC goed doet is meteen overal op het veld druk zetten op de bal, waardoor AZ het lastig heeft met de opbouw. En dat houdt NEC tot nu toe ook heel aardig vol. En dus is het daardoor ook een open wedstrijd, omdat NEC wel eens heel diep op het middenveld bij AZ de bal verovert en dus ook snel dreigend kan zijn. Maar tot nu toe is dat onvoldoende om voor te staan bij de rust tegen AZ. Want een goal van Vermeil en een goal van Berends... zetten de ruststand in Nijmegen op 1-1. Ado Den Haag verloor vandaag kansloos met 4-0 van Ajax. En eh, Frank Snoeks in gesprek met de coach van Ado, Maurice Stijn. Uh, je zat dinsdag in, in Amsterdam op de tribune. Uh, <laughs> Zag je toen de buil hangen die vandaag over jullie heen is gekomen? Nou, je, je ziet natuurlijk wel dat Ajax in, in, in uitstekende vorm verkeert. En uh, Als je op zo'n indrukwekkende wijze van Barcelona wint... Dan, uh, ja, dan, dan weet je dat je als ADO een hele, hele zware middag gaat krijgen. Maar desondanks denk ik dat wij... Uh, uh, ik had gehoopt er een echte strijd van te maken vandaag. En daar zijn we niet in gelukt. En dat, uh, dat vind ik wel jammer. Want dan hadden we het Ajax uh, hopelijk moeilijker kunnen maken... Dan, uh, dan de erg makkelijke zegen van 0-4. Er was een, een, een periode even tussen de... 1-0 en de 2-0. Dat jullie aandrongen... en een periode kort na de rust. Eh, dan heb je eigenlijk een doelpunt nodig... Ja. Om, om dat offensief gestalte te geven, echt. Hè? Ja, nou ja, helemaal met je eens. Je komt er te snel achter. En dan, dan herpakken we ons, denk ik. En dan... Eh, Ajax heeft in de eerste helft... Eh, tot aan... Eh, volgens mij drie kansen gehad waarvan er twee in lagen. Het, het, het was 2-0 en die ballen die waren twee keer in onze 16. Ja, dan moet je zelf een goal maken... met standaard situaties. Nou, dat 2-0 ga je de rust in. En ik denk dat ze... Op 2-0 in de tweede helft met Kramer uh, ja, de kans hebben om, uh, om die en die moet je dan ook maken. Nou ja, je maakt hem niet en aan de andere kant uh, is het 0-3 en dan uh, ja, spelen zij die wedstrijd uit. En dan is een keer niet een van die grote krakers... maar I'm always touched by your presence, dear. Feyenoord-PSV werd 3-1. De spelers vonden elkaar niet zo heel erg aardig vandaag. Schreuder die sprak met Stijn Schaars. Volgens de aanvoerder van PSV was het in de rust... inderdaad hommeles in de katakombe... maar viel het uiteindelijk wel mee. Nou, dat is gewoon een opstootje. en uh, Ik denk dat er wel wat op camera staat... maar is van beide kanten niet goed. Daar moeten, uh, moeten we gewoon mee kappen met z'n allen... En, uh, maar dat hoort ook een beetje bij, bij uh, het voetbal wat, uh, wat vandaag gespeeld wordt, uh, veel vechtvoetbal. En dan krijg je emotie. En moet het ook niet groter maken dan het is. Ga je naar de tweede helft? Want we doen maar gewoon. Uh, we gaan gewoon verder. En dan krijg je twee strafschoppen tegen. Dan zie ik jou niet eens meer protesteren. Ik heb het idee, schaars geeft op. Die denkt, ik, ik kan hier niet winnen. Nou, maar ik had, een beetje wel, ik had wel een beetje het gevoel dat het inderdaad uh, tweede helft twaalf tegen 10 was. Maar het zal wel. Want die 3-1, uh, volgens mij wat Santi toch echt vasthouden en uh, is hij daar eigenlijk langs. En uh, Mag die, mag die jongen draaien en de bal meegeven dan wordt het 3-1. En, en, wel meer dingen volgens mij. Is die, volgens mij is het ook geen penalty met Bruma. Want Pelle die houdt zelf natuurlijk ook gigantisch veel vast. Maar het is meer, meer het gevoel dat, dat zodra er een bal diep wordt gespeeld. En een centrale verdediging van ons gaat in Duellen, Dan is het al bij voorbaat een overtreding. En, en dat irriteert me een beetje. Dan denk ik van we willen, we willen als Nederland zo graag dat we duel spelen. En, en, en, en, en natuurlijk is Pelle een goed aanspeelpunt. Dat snap ik ook wel. En die is ook slim. Maar nu werd wel echt alles afgefloten de tweede helft. En dat vind ik wel jammer. Dan denk ik van, ja, sta je al een man. En als dan ook nu elk duel afgefloten wordt... dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Nou sta je volgens mij tien duels achtereen voor de camera. En de ene keer ligt aan de scheids. En de andere keer ligt aan jullie zelf. En de derde keer aan geen uh, goede instelling enzovoort. Daar word je zelf denk ik ook verschrikkelijk moe van. En toch zeg jij, ik zie houvast. Of ik heb houvast. Ik zie aanknopingspunten. Nou, laat ik ten eerste zeggen dat ik niet vind dat het aan de scheids heeft gelegen. Maar dat hij wel een rol Speelt. Bepalend, ja. ja. hij heeft wel een rol gespeeld. Um, nou ja, ik, waar je aan vast moet houden is eigenlijk dat je tot aan de rust... Uh, gewoon het redelijk voor elkaar had. En wat ik zeg, het was niet groot, maar de vechtlust was heel groot. En als je ook ziet dat Feyenoord in de laatste... de spelen 11 tegen 10 in de laatste vijf uh, minuten eigenlijk drie man met kramp op zitten. Dan denk ik dat je op zich best goed fysiek voor elkaar hebt. Alleen, ja, wij, wij geven het bij momenten gewoon heel, heel makkelijk weg. En, en dat is zonde. Saars. Yudoka, maar in de Verkerk, beleeft een succesvol jaar. Vandaag won ze in de klasse tot 78 kilogram. Het toonaangevende Grand Slam toernooi van Tokio. In de finale won ze van de Zuid-Koreaanse Jong-Mi-Jong. Verkerk won met een wasari. Ja, nou ja, um, ik heb wel moeite met een kleinere tegenstander... Um en zij doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik doe. We spiegelen elkaar. Um, dus dat was wel lastig. Maar ik, ik uh, ben van mezelf uitgegaan door te knokken, veel te bewegen. En uh, ik maakte een hele mooie satzai. En, uh, ja. en dat hebben we goed voorkunnen. En ik voelde echt hoe vastberaden zij was om, om ook te winnen, willen winnen. Maar uh, ja, ik, ik won vandaag. Daar ben ik blij mee. Zij, maar in de verkerk die het Grand Slam toernooi van Tokyo won... dan komt er heel vers laatste nieuws binnen. Martin Joh is ontslagen bij Fulham in Engeland. Die staan er beroerd voor. Niet heel verrassend, hè? Nee, zo gaat dat. He. Als er meer nieuws is, You're daarover... You're hired to be fired. Inderdaad. Uh, Bob Sleeën dan. Esmee Kamphuis is er nog niet ingeslaagd... om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Sochi. Samen met haar remster Sanne Dekker kwam ze tijdens de wereldbekerwedstrijd... in Calgary niet verder dan de vijftiende plaats. Om zich te kwalificeren had de Nederlandse Bob bij de eerste tien moeten eindigen. Kamphuis was na afloop dan ook zeer teleurgesteld. Het is natuurlijk absoluut niet hoe ik uh, van plan was om het seizoen te beginnen. Dus uh, ja, dat hadden we absoluut niet verwacht. Maar uh, ja, goed, het is een bedrijf Bob Sleeën en dit is één slechte dag. En uh, volgende week zitten we gewoon weer vooraan bij. En dan zijn de wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Park City. Bij de mannen eindigde Edwin van Kalkor in de viermansbob als tiende... en hij liep daarmee kwalificatie voor de winterspelen net mis... want hij moet een keer bij de beste acht eindigen. Ajax won vandaag met 4-0 van Ado Den Haag. Frank Snoeks praatte na met Deli Blind. Hij was vandaag aanvoerder bij Ajax. Uh, kort na de wedstrijd tegen Barcelona afgelopen dinsdag... Uh, liet je trainer doorschemeren. Ja, dat is dan jammer voor Blind. Dan moet hij maar weer back gaan staan... Nam je dat serieus? Uh, nou ja, je neemt wel serieus wat de trainer zegt. Maar uh, ja, later op de trainingen werd ook al snel duidelijk dat het misschien wel eens anders had kunnen zijn. Dus uh, ja, ik, heb, uh, ik heb me niet uh, gelijk uh, blind gestaard op de linksback-positie weer. Blind gestaard? Ja, uh, grappig. Maar stelt niks voor. Uh, ben je we zijn vanaf nu geen linksback meer? Dan ben je nu gewoon middenvelder? Is dat de nieuwe, is dat de Daily Blind 2.0? Nee, het is gewoon dezelfde deli blind. En ik kan nog steeds linksback spelen. En er uh, zullen ook nog wedstrijden komen dit jaar dat ik wel linksback zal spelen. En uh, ja, het gaat nu goed op, de, op het middenveld, dus uh, ja, prima. Ik kan me ook zo voorstellen dat je iets zegt van. Uh, laat het nooit anders worden. Ja, het gaat nu goed op deze positie. Maar als het team zoals tegen Barcelona nodig heeft de linksback positie. of als de trainer een wedstrijd bepaalt dat uh, op dat moment het beste is voor het team. dan, uh, dan zal ik daar gewoon spelen. En, ja, wat ik zeg. Het gaat nu lekker op zes. Dus ja, dan uh, hoop je altijd dat je even kan blijven staan. Was het speciaal om de aanvoerdersband om te doen? De band die ook je vader gedragen heeft, zo lang? Dat was wel speciaal, ja. Dat was wel een, een, een, een mooi moment voor mezelf. En, uh, alleen was hij iets te groot eerst zelfs. Uh... En wat zwaar, want je moest hem inleven in de 85 ste minuut. Uh, nou, dat, uh, ja, als je eruit gaat, kan je niet aanvoerder blijven. Dus dan neemt iemand anders hem over. Waarom ging je eruit? Dat zou je aan de trainer moeten vragen. Geen blessure? Nee, nee, ik had geen blessure. Misschien vanwege de vele wedstrijden, dat weet ik niet. Stumble up, limbo down The lost embrace, I stumble around I say go, she say yes Dim the lights, you can guess the rest Oh, catch that buzz Love is the drug I'm thinking of Oh, can't you see Love is the drug God I'm fucking me Love is the drug. Dit is Radio 1. Het is half 6, Mark Visser. Facebook, Twitter en YouTube moeten meer doen om kinderen te beschermen. Daarvoor pleit Mijn Kind Online. Volgens de stichting komt identiteitsdiefstal ook bij kinderen voor... en is daar te weinig aandacht voor. Kinderen van wie de identiteit wordt gestolen... kunnen te maken krijgen met cyberpesten. Met nepprofielen kunnen gekke berichten of rare foto's worden gepost. In New York is een passagierstrein ontspoord. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij vier of vijf doden gevallen. Zouden het tegen de zeventig gewonden zijn. De trein ontspoorde tegen half acht plaatselijke tijd in de wijk De Bronx... net buiten Manhattan, op de Metro Nordline langs rivier de Hudson. Volgens CNN heeft de machinist verklaard dat hij probeerde te remmen... in de vrij scherpe bocht waar de trein ontspoorde, maar dat de remmen niet werkten. En Oekraïnse nationalisten hebben een deel van het stadhuis in Kiev bezet. Ze zijn boos over het besluit van de regering van president Janukovic om het samenwerkingsverband met de Europese Unie niet te tekenen. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de demonstranten... het stadhuis binnengedrongen door ruiten in te gooien. Ze zongen een nationalistisch lied... en hebben de Oekraïnse vlag uit een raam gehangen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Diemstra. Vanavond en vannacht zijn er een paar opklaringen en op veel plaatsen kan het ook mistig worden, vooral in het oosten van het land. Dicht bij zee koelt het af naar een graad of vijf, landinwaarts wordt het net boven of rond het vriespunt en dat betekent morgenochtend voor veel mensen weer krabben. Morgenochtend is het eerst mistig, later lost de mist op de meeste plaatsen op en dan krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur die loopt op naar vijf tot acht graden. Er is morgen nauwelijks wind uit een veranderlijke richting. Namorgen blijft het droog omdat een hooggedrukgebied vlakbij ligt. Dinsdag is het behoorlijk koud met ochtends lichte vorst en overdag een graad op drie. Woensdag passeert een zwak front met een beetje regen. En vanaf donderdag is het wisselvallig en tamelijk koud. Radio 1, NOS langs de lijn. NEC AZ tweede helft, Frank Wielaert. Twee minuutjes onderweg, geen wissels in de rust. 1-1 is de stand nog altijd en AZ mag gooien. Dat doen ze achteruit en in de richting van Gouwenleeuw. Die staat halverwege zijn eigen helft. En dan uh, van daaruit doorvoetballen via Hendriksen. En aan de uh, rechterkant uh, Johansson weer terug naar Gouwenleeuw. En NEC probeert uh, zo ver mogelijk op de helft van AZ te blijven staan. Via Rex nog een klein beetje druk te zetten. Maar dan gaat de bal over het middenveld heen in de richting van Aaron Johansson. Die krijgt wel gelijk twee tegenstanders in zijn nek. En komt er dus niet uit. Overname van NEC via Mulder. Die krijgt alleen de bal niet goed onder controle. Houdt hij een ingooi over. Daar is wat twijfel over. En op het moment, dat gebeurde voorrust ook al een keertje... dat Hans Mulder dan het meest initiatief neemt om de bal te pakken. Dan wijst van, uh, Paul van Boekel de andere kant op en mag AZ gooien. Nu uh, de overname dus van AZ. via Vanuit die ingooi, Berends achterlijntje halen, voorzet geven. Dan is Johnson al uitgeschakeld, uh, want die staat heel ver voor de eerste paal. En daar ligt nu een NEC'er in het doelgebied. Ik weet niet met wie die een botsing is gekomen... maar de bal ging uiteindelijk over alles en iedereen heen. Even kijken wie daar ligt. Dat is Leijwa Kabessi, de linksback. Van uh, NEC. En Overtoom is dan de volgende die we van dichtbij zien. Maar ik uh, weet niet of hij degene is die daar de botsingen uh, veroorzaakt. De Berens met uh, de voorzet zien we dan nog een keer inderdaad. Uh, is het de uh, Overtoom die uh, bij Leibakker ja in de rug springt. Eigenlijk ook met zijn rug. Hij heeft geen enkel idee de middenvelder van AZ dat hij dat doet. Maar dat doet wel zeer bij de linksback van NEC. Die daar nog altijd ligt met uh, uh, zijn buik op het gras. En het lijkt erop dat het niet helemaal goed gaat met hem. Want uh, de verzorger uh, spreekt hem uh, wel aan. Maar hij blijft daar gewoon nog wel rustig liggen. Hij uh, is er nog wel. Dat is het probleem niet. Maar uh, uh, hij ligt er niet helemaal lekker bij. We zijn dus nou, inmiddels in de 49e minuut. Maar daarvan hebben we dus twee minuten al stilgelegen. Omdat Leiva Cabessi pijn in zijn hoofd heeft. Hij zit inmiddels. Dat is in ieder geval al iets. Hoe dan ook, 1-1 zit in de Goffert in Nijmegen. Langs de lijn. Rotterdam 1-0. Rammen. Nederlandse voetbal. In de Engelse Premier League heeft Liverpool de aansluiting met koploper Arsenal verloren. Hull City stunte tegen Liverpool in eigen huis met 3-1. Liverpool zakt nu terug naar de derde plaats op de ranglijst. Uit de wedstrijd Tottenham Hotspur, Manchester United kwam geen winnaar. Het was een heerlijke wedstrijd op White Hart Lane, die eindigde in 2-2. Wayne Rooney bracht Man United twee keer op gelijke hoogte. Het laatste doelpunt kwam uit een strafschop. Robin van Persie speelde weer niet. Hij heeft nog te veel last van zijn lease. Twee wedstrijden zijn in Engeland om tien over vijf begonnen, bij Chelsea tegen Southampton staat het 0-1 en bij Manchester City Swansea 1-0. Arsenal won gisteravond met 3-0 van Cardiff City... en staat nu ruim aan kop op zes punten gevolgd door Chelsea en dus Liverpool. De top van de ranglijst staan nog allerminst vast. Chelsea, Southampton en Manchester City maken allemaal nog aanspraak op de nummer 2... En de nummer drie positie. En zojuist is bekend geworden dat Martin Jool is ontslagen als coach van Fulham. Na de 3-0 nederlaag van gisteren bij West Ham United. Het was de zesde nederlaag op een rij. Fulham staat op de achttiende plaats. En de assistent van Martin Jool, René Meulestein... die pas sinds twee weken bij Fulham werkt... neemt voorlopig de taken waar. AS Roma zakt verder weg in de Serie A. Roma speelde met 1-1 gelijk tegen Atalanta. Kevin Strootman maakte in de laatste minuut... van de officiële speeltijd de gelijkmaker... en voorkwam daarmee het eerste verlies van de Romeinen. Juve kan straks om half zeven de koppositie verstevigen tegen Udinese. AC Milan heeft voor het eerst sinds anderhalve maand weer eens een duel gewonnen in de competitie. Op bezoek bij Catania werd het 3-1. Bij de ploeg die op 11 december met Ajax strijdt om overwintering in de Champions League maakte aanvaller El Sharawi zijn randtrainer drie maanden blessure leed. Inter Sampdoria werd 1-1 en Inter staat nu vierde achter Napoli dat niet in actie kwam. In de Duitse Bundesliga eindigde Hannover 96 tegen Eindracht Frankfurt in 2-0. Net begonnen daar is Borussia Mönchengladbach tegen Freiburg. Arjen Robben is in de vorm van zijn leven. Hij maakte gisterenmiddag beide doelpunten voor Bayern München... in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Braunschweig. Bayern blijft daarmee ruim aan kop in de Bundesliga. Leverkusen en Dortmund wonnen ook en staan tweede en derde. In Spanje is vanmiddag één wedstrijd gespeeld. betis uh, rayo Vallecano werd 2-2 mm. Granada. Sabia is een half uurtje bezig, staat daar 0-0. Uh, vanavond komt koploper Barcelona voor het eerst sinds het verlies tegen Ajax weer in actie uit bij Bilbao. De nummers 2 en 3 van Spanje komen allebei uit Madrid. Atletico maakte gistermiddag geen fouten tegen Elche en won met 2-0. Real versloeg mede dankzij drie goals van Gareth Bale. Uh, Baile, ba zeg jij dat is? Bayadolid? Knap hoor. Como te <laughs> Met 4-0. Cristiano Ronaldo zat geblesseerd op de tribune. En daar kan ik nog bij meedelen dat Badr Hari dit keer niet naast hem zat. Maar zijn vriendin. Van Badr Hari? Nee, Van Cristiano die, nee Ronaldo. die heeft geen vriendin meer. Het is uit nou, dat met Estelle. Het is ja. uit met Estel. Weet je dat niet? Okay, maar, die ziet er heel beroerd uit. Wat wat? Liefdesverdriet, man. Muziek. in Nijmegen. Ja, met zijn hoofd kan hij het wel. De Iranier Jahan Baks uit een hoekschop. Genomen door Kolwijk. Bij de eerste paal. Voor zijn tegenstander gekomen. Esteban kansloos. En na 53 minuten leidt NEC weer in Nijmegen. Tegen AZ 2-1. En En dat kan bij ons niet, want wij moeten met zo'n houten stokje roeren. Trigger finger. I follow rivers. Komt daar dan toch nog op de valreep een grote verrassing... deze speelronde in de Eredivisie, Frank? Dat zou zomaar kunnen, maar het is nog lang, hè? En AZ reageerde na de 1-0 voor NEC. Ook onmiddellijk met een paar uh, kansen creëren. En een tegendoelpunt uiteindelijk. Maar ja, nu uh, in de tweede helft voorlopig nog geen uh, serieuze aanval van uh, AZ gezien. Want NEC heeft zijn lesje ook geleerd van voorrust. En is dus meteen nog feller van leer getrokken. Nu wel. Berends in bedwang proberen te houden. Komt toch die kans daar. Midden voor de goal van Johansson. Ja, zo zie je maar achterin. Als die bal daar eenmaal in de buurt van de 16 van NEC is. Dan kloppen er toch een heleboel dingen niet defensief bij de ploeg uit Nijmegen. Want er staat er altijd één vrij. Nu nota bene de gevaarlijkste man van allemaal. Aaron Johansson tussen Van Eijden en Paulson in. Kan hij daar de bal zomaar in één keer uh, uh, nou ja, proberen tussen de palen te krijgen. Dat lukt ook wel. Alleen schiet hem hoog over. Jonsson neemt wat tijd natuurlijk voor zijn doeltrap. Want uh, de drie punten die zijn niet alleen meer dan welkom die zijn bijna heilig geworden in Nijmegen zo lang is het geleden dat ze daarvan hebben kunnen genieten dat ze die een keertje pakten dus dit seizoen pas één keer gelukt alleen tegen Heerenveen hier in Nijmegen berends met AZ en Martens die berends de diepte instuurt maar daar is Paulson eerder bij de bal en loopt hij hem over de zijlijn? Nee, hij probeert gewoon het voetballend op te lossen. Via Vermel, dat lukt er uiteindelijk niet. Want Martens zit er goed tussen, dus toch Berend. 16 in. Aaron Johansson weer bereikt. En dan via, oh joh, Johansson heeft hij hem vast. jongen. wat een paniek meteen weer zegt. Van Eijden is daarbij betrokken, Johnson is erbij betrokken. Alleen omdat Johansson toch nog zijn voet tegen de bal aan krijgt. Knap wegdraait bij Van Eijden. En dan vervolgens net niet kan uithalen omdat Leiva Cabessi ervoor duikt. Dus bedenkt Johansson zich en is de bal vervolgens uh, weg. Maar stuitert hij via Van Eijden no toch nog bijna in het eigen doel. Kortom, AZ heeft weer uh, uh, het gaspedaal gevonden. En NEC heeft het onmiddellijk weer moeilijk. Na die voorsprong zojuist verkregen via Jahan Baks. De eerste goal van de Iranier in de Nederlandse competitie. En uh, hoe ongelooflijk vrij stond hij bij de eerste paal geen tegenstander te bekennen. Het was dan ook niet zo heel erg lastig voor hem uh, om hem binnen te koppen. En het lukte hem. En dus die voorsprong voor NEC. Nu weer de bal Diep voor Overtoom. Die lijkt Hens te maken. Maar hij leidt ook balverlies. Dus uh, op zich maakt het niet zo gek voor dat er niet voor gefloten wordt. De bal diep op Higden. Daar is voor uh, de Engelsman geen eer aan te behalen. Martens probeert het via een omhaaltje in de richting van Berends. Daar zit Jahandbaks goed tussen. Die overal op het veld aan die rechterkant te vinden is. Verdedigend, aanvallend. Hij uh, blijft maar gaan. Hij heeft uh, longen als een paard. Maar op dit moment kan hij niks doen. Want Overtoom legt die bal breed in de richting van Gouwenleeuw. Op de helft van AZ is dat. Dan naar rechts. In de richting van Johansson. Die leidt daar balverlies. De omschakeling meteen bij uh, NEC Meteen naar voren toe met genoeg mensen. En Rex die zoekt naar de ruimte. Hikten staat dan te wachten. Mulder staat te wachten. Ja, en Bax wil wel schieten. Die heeft de smaak te pakken. En zo heeft NEC weer een hoekschop te pakken. Via Haps. En de vorige hoekschop, daar scoorde NEC uit. We zijn een klein uurtje aan het voetballen in de Goffert. NEC leidt weer tegen AZ. Net als bij de 1-0. Nu is het 2-1. Goeie paal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Vitesse won in eigen huis van Cambuur met 3-0. De ruststand was 1-0 door een doelpunt van Venovic. In de tweede helft scoorden ook nog Leerdam en Chanturia. Vitesse verdedigt met succes de koppositie. Maar het spel was vandaag vooral in de eerste helft niet goed. Trainer Peter Bos met de verklaring. Een groot aantal spelers, want ik vond dat niet voor iedereen gold, Maar voor een groot aantal spelers vandaag niet echt, echt fris oogden. En uh, dat zie je wel vaker hoor. in een seizoen. Dat je van de 34 wedstrijden. dat soms dan kunnen ze blijven gaan. En soms dan lijkt het alsof ze iemand op hun rug hebben zitten. En vandaag hadden er een aantal de eerste helft uh, iemand op hun rug zitten. Opvallend is de rol van Kelvin Leerdam bij Vitesse. Middenvelder Leerdam maakt alweer zijn vijfde doelpunt van dit seizoen. Ja, het is heel veel en ik ben met allemaal even blij. En, uh, ze zijn niet allemaal even mooi, maar ze tellen en uh, ik ben er hartstikke blij mee. Geheim heb ik niet, ik doe gewoon mijn best. En... De ballen komen voor je, je moet gewoon zorgen dat je goed staat. En, ja, en nu stond ik vijf keer goed. En, en voor Cambuur ja. viel er, ondanks een, een goede eerste helft, niets te halen in Arnhem. Trainer Dwight Lodewegers met zijn conclusie. Half uur redelijk, daarna, daarna eigenlijk niet. Nou, er zit eigenlijk uitzoeken van waarom niet en hoe, wie, wat niet. Maar de eerste half uur, daar kunnen we ons echt aan vasthouden voor, uh, voor de toekomst. Volgende week krijgen wij weer een hele andere wedstrijd. Dus uh, tegen een andere tegenstander. Maar we hebben hier wel van geleerd. ADO Den Haag-Ajax rust 0-2, eindstand 0-4. 0-1 Klaassen, 0-2 Fischer, 0-3 Van Rijn, 0-4 Krikic. Ajax geeft de Champions League-stunt van afgelopen dinsdag... een goed vervolg bij ADO. Normaal toch een lastige tegenstander. Trainer Frank de Boer ziet het vooral als een teamprestatie. Het komt niet door een individu. Dan komen we gewoon met z'n allen kaart werken. Dat hebben we tegen Barcelona laten zien en ook de wedstrijden voor. En daar, daar moeten wij het van hebben.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 Ja, wat ik zeg. Het gaat nu lekker op zes. Dus ja, dan uh, hoop je altijd dat je even kan blijven staan. Overigens was Frank de Boer in de nachtelijke uren na Barcelona... op een speciale manier getipt om Duarte op de linksback positie te zetten. Toevallig was ik met mijn broer na de wedstrijd aan het praten. En ja, dan ga je een beetje discussiëren. Hè, hoe goed het middenveld was. En, uh, waarom zit je gewoon leren in, uh, niet linksback. Okay, uiteindelijk had ik het denk ik ook wel uh, opgekomen, Alleen ja, hij was uh, vrij scherp om half 1 s'nacht. <laughs> om half 1 <1's> nacht. <laughs> Adel Den Haag trainer uh, Maurice Stijn zag afgelopen dinsdag in de arena... Ajax overtuigend spelen tegen Barcelona... en wist dat zijn ploeg een moeilijke middag zou krijgen.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 1 bij rust was het 1-1 en PSV kwam tegen de verhouding in op voorsprong in de Kuip door Maher. Boetius maakte een prachtige 1-1, Pelle maakte uit een penalty 2-1, miste vervolgens een penalty vlak nadat Bruma zijn tweede gele kaart had gekregen en Pelle maakte daarna nog wel de 3-1 en dat was zijn twaalfde van dit seizoen. Feyenoord revancheert zich voor de nederlaag van vorige week tegen RKC en de overwinning was volgens trainer Ronald Koeman dik verdiend.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 Met twee doelpunten speelde Graziano Pelle weer eens een belangrijke rol bij Feyenoord. Hij lijkt uit zijn dipje en is blij dat de maand november voorbij is. Yes, finally. I say November is done. Start December. This november didn't was really nice It was not a nice month for me. But uh, again, uh, this is Feyenoord. Bij PSV ondertussen worden de problemen steeds groter. Toch was trainer Philippe Cocu wel tevreden over zijn spelers. Volgens Cocu speelde de scheidsrechter een bepalende rol door twee strafschoppen te geven. Nou, dat zijn geen strafschoppen. Vind, dat is mijn persoonlijke mening. En dat nou, is wel contact. Maar niet ieder contact hoeft een, een strafschop te zijn. Hè? Maar dan kun je wel uh, 150 strafschoppen geven uh, per wedstrijd. Want het gebeurt aan beide kanten natuurlijk. Uh, in heel veel situaties dat er uh, contact is. Je kan ook zeggen bij de tweede strafschop. het zoekpellen, het contact met zijn arm. met Bruma, niet andersom. Hij vond het geen strafschoppen. Ik moet daar toch even over nadenken hoor. Het waren toch twee hele duidelijke strafschoppen? Ja, misschien uh, borduurde hij voort op vorige week. Hè. Toen was Makklin natuurlijk ook uh, in het nieuws met twee strafschoppen. Ik meen met go-ahead. Uh, nee, ik, uh, ik merk hier dat hij dat van de leg is, Koku. Daar moet je ook de aandacht niet, uh, niet op vestigen. Fijn, het was gewoon beter. En uh, om die reden moet je niet gaan lopen koeren over een paar strafschoppen. De Scheid zegt dat dan maar even over die beslissingen. Hij blijft daarbij. De eerste zie je natuurlijk dat Boetjes wordt vastgehouden. Heel duidelijk aan de schouder, daardoor uit balans raakt. Er is dan weliswaar op een gegeven moment alsnog spaken van balbezit. Maar natuurlijk geen voordeel. En binnen het stadsopgebied, dus een penalty. Nou ja, bij de tweede zie je dat Pelle een oma wil inzetten. En dat Bruma hem met twee handen bij de arm vastpakt en hem naar beneden trekt. Waardoor hij dus uit balans raakt en zijn oma niet kan volbrengen. Jeffrey Bruma speelde een negatieve hoofdrol. Hij veroorzaakte een penalty, kreeg voor de tweede keer deze week een rode kaart... en was ook betrokken bij een opstootje in de rust in de katakombe. Nou, in de rust kwam Matthijs bij mij verhaal halen, op een wat hete manier. Dus ja, en Ik ben zijn ik ben tegenstander, dus, dus ik kwam ook verhaal bij hem halen. Hij zei, waarom pak je bij mijn keel vast? Dat heb ik niet gedaan overigens. Het was een duel en we trokken aan elkaar, maar hij zag het zo. Gisteren gespeeld NAC FC Groningen rust 1-0, e eindstand 2-2. 1-0 e verpeek. 2-0 Piritja, 2-1 Wijnaldum en 2-2 een strafschop in blessuretijd door De Leel. Pekswolle RKC Waalwijk werd 1-1 na nou de stand van 1-0. Saimak maakte het doelpunt van Pek en Joachim die van RKC heerenveen koët Eagles. Rust 0-1, eindstand 3-1, 0-1 door Valkenburg 1-1 de Roon, 2-1 van Annold en 3-1 Siek. En Heracles tegen FC Utrecht eindigde gisteren in 1-2. Nadat Heracles bij Rust voorstond door een doelpunt van Belhassani. Hassani... Torenstra maakte de 1-1 en de 1-2. En vrijdag gespeeld, Roda JC FC Twente 1-2. En dit is nu de stand in de Eredivisie. divisie. Vitesse gaat aan de leiding, heeft 30 punten uit 15 wedstrijden. Ajax staat tweede. Twee punten achter Vitesse 28 ook uit 15. Twente heeft 27 ook uit 15. En AZ is nog bezig, staat wel achter, staat nu op 24 punten uit 14 gespeeld. Als het die wedstrijd nog wint, komt het in de top 3 bij FC Twente op de derde plaats. Feyenoord staat vijfde. Met net als AZ 24 punten. Groningen heeft ook 24 punten. Heere is de nummer 7 met 22 punten. Dat zijn er al acht minder dan koploper Vitesse. Hetzelfde geldt voor Pax Utrecht sluit het linker met 21 uit 15. PSV staat na dit weekend op de tiende plaats... met 20 punten uit 15 gespeeld. Dan NAC, Roda, Goet, Cambuur, Heracles... en gevaarlijk wordt het vanaf ADO met 13 punten. RKC heeft er ook 13. En NEC staat laatste. Het zal het ook blijven. Het heeft nu 9 punten... maar het kan er dus zomaar 3 bij krijgen. We gaan nog even kijken in Nijmegen. Onder Dick advocaat heeft AZ nog niet verloren. Maar er kon wel eens verandering in komen, Frank. Ja, als het zo blijft zoals het nu is, dan verandert dat zeer zeker. NEC leidt met 2-1. We zitten in de 67ste minuut. En Jonsson gaat de doeltrap nemen. NEC na die paar mogelijkheden meteen naar de 2-1 voor AZ. Niet meer in gevaar geweest. En zelf wel redelijk dreigend intussen weer richting de goal van Esteban. Die nu even moet optreden. Die bal hoog de tribunes inschiet in Nijmegen om uit de problemen te geraken. Wel de ingooi op die manier moet toestaan aan NEC. Dat vecht voor zijn leven aan alle kanten natuurlijk. Want het staat met vier punten verschil helemaal onderaan in de eredivisie. Dus die drie punten zouden ervoor zorgen dat er aansluiting er is. Met bijvoorbeeld RKC. Die gisteren onverwachts toch nog een puntje wisten weg te halen bij Peck NEC met die ingooi. Even de bal controleren. Dus achteruit. Dat is dan het devies. Als Paulson dan de bal vanaf de middellijn weer diep gooit. In de richting van Jahan Baks. Die wint in twee instanties het duel. Higden dan tussen drie tegenstanders in. Komt hij er niet helemaal uit het schot. Uiteindelijk van Conboy is weinig dreigend. In de richting van Esteban. Die kan de bal rustig oprapen. En zo zitten we in de 68ste minuut van deze wedstrijd. NEC aan. Verrassende tussenstand is 2-1. Het nieuws van dit uur is dat Martin Jol niet langer de trainer is van Fulham in Engeland. Correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zes nederlagen op een rij. Ik neem aan dat hij zelf ook wel zag aankomen, toch? Ja, dit was niet echt een verrassing. Ik denk dat we zo eind augustus in en begin september... toen werd er al een beetje gespeculeerd. Gaat, gaat Jol het wel volhouden... Want Fulham ja, die deed het niet best. Ja, en vervolgens kwam die lange reeks nederlagen. De laatste keer geloof ik dat ze gewonnen hebben is uh, halverwege oktober. Maar gisteren was het 3-0 tegen West Ham. Ja, en dat was, het, uh, dat, dat was het gewoon voor Jol. We zagen een futloos hem uh, inspiratieloos... speelt duidelijk zonder zelfvertrouwen. Ja, de clubleiding moet gedacht hebben, daar moet iets aan veranderd worden... en vandaar dus dat uh, Jol ontslagen is. En hem staat achttiende van de 20 clubs in totaal ja. in de Premier League. Toch kan je je ook afvragen, wat verwachten ze dan van hem? Want het is nou niet een bepaalde hoogvlieger, toch, die club? Nee, hem de afgelopen seizoen heeft het altijd wel uh, lastig gehad... om uh, het hoofd boven water te houden... Die ja, scheurt toch wel vaak tegen die degradatiezone aan. Ze begonnen redelijk nog ergens in het midden begin dit seizoen... maar zakten steeds verder weg. Ja, en zes nederlagen op rij, ik zei het al... dat is gewoon te veel voor de clubleiding. En daar moet dus iets aan gedaan worden. Vandaar dus dat hij ook nu vervangen is door zijn hoofdtrainer... een andere Nederlander, René Meulensteen. Ja, en opmerkelijk is dan... jij zei net dat um, in augustus, september die verhalen eigenlijk al gingen... dat zijn positie zwak was. René Meulensteen is twee weken geleden daar komen werken. Ja, je hebt echt een ontzettend bizar jaar achter de rug... zou je wel kunnen zeggen. Meulensteen, misschien niet zo bekend bij veel Nederlanders... maar was jarenlang trainer onder Ferguson. Alex Ferguson van Manchester United. Heeft daar veel successen gehaald toen Ferguson eerder dit jaar wegging... Toen ging Meulensteen ook weg, want de nieuwe coach David Moyes... die nam zijn eigen personeel mee. Ja, vervolgens begon een uh, interessante reis voor Meulensteen. Hij ging eerst Guus Hiddink achterna bij FC Anzi Makkalala... als ik dat goed uitspreek, oh. in de Russische competitie. Nou, Hiddink ging daar al heel snel weg. Meulensteen nam over, maar na een dikke twee weken werd hij daar ontslagen. En uiteindelijk uh, ging hij dus naar Fulham, waar je inderdaad... Nog niet zo lang aan de slag is. Maar er wordt nu al gespeculeerd. En zoveel suggereerde de BBC een half uur geleden op de BBC Radio. dat Meulensteen wellicht wel de vaste vervanger gaat worden. Dus dat ja, want... hij niet een tijdelijke vervanger gaat worden voor Jol. Maar dat hij ook gewoon meteen de nieuwe manager is van Voelen. Ja, en dus kan je eigenlijk zeggen dat ze dat een paar weken geleden eigenlijk al wisten. En hem onder valse voorwenselen op een andere functie hebben gezet voorlopig. Totdat Jol eruit vloog. Daar lijkt het wel op, want Meulensteen is natuurlijk wel een bekende naam in het Britse voetbal. Op hem werd toch wel geaast uh, toen hij uh, wegging bij Manchester United. Veel clubs hadden wel belangstelling in Meulensteen, want hij heeft een hele goede reputatie uh, in, dit, uh, in dit land. Hij heeft een goede relatie ook met de voetballers van Manchester United opgebouwd die heel lovend over hem zijn... Dus hij is gewild hier. En dat hij dan twee weken geleden naar Fulham ging. En inderdaad, je zegt het al. Er werd al weken gespeculeerd dat Jol het eigenlijk niet zo lang meer zou volhouden. Ja, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen. Dat dit de opzet was dat Meulensteen Jol zou opvolgen. Arjan van der Horst, dankjewel. We gaan naar Nijmegen. 72 minuten onderweg en Jahan Baks, ik zei het al, heeft de smaak te pakken, scoorde met het hoofd en vindt nu voor de tweede keer het doel namens NEC dat met 3-1 voorstaat nu tegen AZ. Wat een ongekende luxe voor de ploeg uit Nijmegen. De bal doorgekopt door Higden. In één keer goed voor de rechter van Jahan Baks. Die twijfelt niet en de bal hard en hoog over uh, Esteban heen. En nu heeft de ploeg uit Nijmegen dus een marge. Is nog uitgebreid aan het vieren... terwijl die van AZ klaarstaan om zo snel mogelijk de aanval te kiezen. Want de ploeg uit Alkmaar staat toch zo hoog... en staat hier met 3-1 achter in Nijmegen. Het is uh, bijna 6 uur. We hebben nog te vergeven onze wekelijkse virtuele prijs... de Theo Komen Bokaal. Waarvoor nog steeds geen liedertje is gemaakt. Schande? Vind ik wel. Ik ga Hans Hogendorn voor je die bellen. Is Vanavond rup. nog... Uh, wie komt er in aanmerking? Of voor de man met, wie wint? met de mooiste taalfonds... met bloemrijk uh, taalgebruik. Kijk, die verslaggevers, die azen echt op die prijzen. En sommige jongens, die hebben maar een kwartiertje de tijd. Die hebben een half één wedstrijd. Ik voel hem aankomen. Ronald van der Geer komt in de uitzending... en hij heeft hem meteen klaarstaan. Ajax stond een kwartier voor tijd 3-0 voor. Bij ADO, dat fragment. En dan zegt Ronald dit. Ja, het valt een beetje te vergelijken... met het, uh, het opdrinken van een doodgeslagen biertje. Het uh, blijft bier, maar de smaak is eraf. Ronald van der de Geer. Wij krijgt... houden toch van eerzuchtige mensen. Ja, zeker. Wij gunnen hem die prijs. De prijs komt naar je toe, Ronald. Het vervolg van NEC AZ zometeen in het journaal. Fijne zondag nog.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 Aan de volkeren van het Koninkrijk. De politiek in 2013. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de ene laatste opmerking. Ga naar nos.nl en stem. Ja, we zijn nu voor de JSF. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in de tv-show de Amerikaanse groep The Backstreet Boys. Wilde taferelen met uitzinnige fans in de studio. Verder zijn we thuis bij Jo Braakhekken. Het gaat over zijn 103 jaar oude moeder. Over hoe muziek haar redding is. En wie is hij in werkelijkheid, de zullige anti-held uit de Telford-reclame? De TV-show vanavond voor één keer om vijf over negen, Nederland 1. Nu bij Burger King. De nieuwe XT Met 175 gram flame-grilled beef. Een extra stevige burger met een extra big bite. Burger King. Taste is king. Mama, wat eten we vanavond? Ik heb zo'n zin in een broodje hazis met lekker veel jolingen, erop. Nou, dan heb je pech, hoor. Je eet gewoon wat de pot schaft. Aardappeltjes, een stukje Jack Wouters, Martine Bijltjes erbij. En als je je bord leeg eet, dan krijg je misschien nog een John Williams-toetje. BN'ers in de reclame. Je kan ze allemaal zien op de tentoonstelling... in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dit is Radio 1.